1 uur. Dit is Radio 1 met de Plag. Goedemiddag. De ME legde het deze zomer bijna af in hun nieuwe pakken vanwege de hitte. Het is nog een hele kunst om goede bedrijfskleding te ontwerpen. We praten er straks over in de werklunch met een ontwerper. Maar eerst het nos Jan van der Putten. Goedemiddag. Doekle Terpstra, weg bij de schaatsbond. Aantal bijstandsuitkeringen loopt snel op. En VN-team inspecteert Syriës ziekenhuis. Eerst nog veel zon, maar van het westen uit komt de bewolking aan en is er kans op een bui, vooral in het noorden. Voor 20 tot 24 graden, morgen bewolkt en buien, later zon, dan 19 tot 22 graden en zondag bewolkt en droog en een graad of 18. Doekle Terpstra stapt op als voorzitter van de schaatsbond. Terpstra lag al een tijdje onder vuur en daar kwam gisteren harde kritiek bij van topschaatser Sven Kramer.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 Ja, dat is wel keihard aangekomen. Uh, kijk, afgelopen dinsdag uh, uh, moest uh, Dukle Terpstra uh, zich verantwoorden in zaken die hele kwestie rond die ijsbanen waar nu de nieuwe topsportlocatie moet komen, Almere, Zoetemeer of, uh, of ierveen. voor de knsb lederaad Dat overleefde die. Uh, uh, sterker nog, de ledenraad die stond, uh, bleef unaniem achter, uh, achter Doekle Terpstra staan. Maar dat ging dus vooral over die ijsbanen kwestie. En het ging uh, de schaatsers in het algemeen en Sven Kramer in het bijzonder gisteren... om meer dan alleen maar het gedoe rond die ijsbanen, om uh, communicatie, de manier... Waarop zij vinden dat het bondsbestuur omgaat met, uh, met commerciële ploegen. En het feit dat uh, zonder goede communicatie uh, een wereldbekerwedstrijd zomaar is teruggegeven aan de ISU. Die zou in Veen worden gehouden. Het wordt nu in Astana en Kazachstan gehouden. Waardoor de schaatsers extra moeten reizen. Dus dat is een belangrijke wedstrijd met het oog op de Olympische Spelen. Uh, dus dat, dat zat de schaatsers vooral hoog. Kamer besloot dus gisteren op een persbijeenkomst van, uh, van de TVM Schaatsvloeg uh, zijn munt daarover uh, open te trekken, uh, haalde dus hard uit, dan dus inderdaad woorden, dit in de quote, uh, het wordt incompetent of niet competent genoeg in, in, uh, in de mond. Uh, andere schaatsen sloten zich gisteren uh, zich bij hem aan. Mark tijd het gisteravond, de ex-schaatser Jochem hagen die deel uitmaakt van de atletencommissie, sloot zich ook min of meer bij Kramer aan, schaarde zich achter Kramer. Ja, en uh, na aanleiding daarvan uh, heeft dus Doekle Terfstra inderdaad gemaakt gesloten om, uh, om op te stappen. En wat doet de rest van het bestuur? Uh, daar is eigenlijk nog niet zoveel over, uh, over bekend. Uh, er is een open brief verschenen. Uh, van de voorzitter dus aan, uh, aan de ledenraad waarin hij dus, uh, uh, ja, onder andere dus dat woord incompetent nog een keer aanhaalt, uh, Sven Kramer noemt, uh, uh, dat dat bij hem uh, hard is aangekomen. En dat is inderdaad vooral het feit dat Kramer zich heeft uitgesproken over de toegevoegde waarde van Terpstra, uh, dat dat de reden is dat hij nu opstapt. Wat de rest van het bestuur doet, dat is op dit moment nog niet, uh, nog niet duidelijk. Nou, in elk geval, Terpstra dus weg bij de KNSB. Sebastian Timmerman. De Noord-Ierse dichter, toneelschrijver en vertaler Seamus Heaney is overleden. Volgens velen was hij de grootste Ierse dichter sinds Yeats. Heaney was leraar Engels in Belfast en hij begon een paar jaar later. Hij deed een poëzieworkshop en daarna begon hij gedichten te schrijven. En zijn debuutbundel, Death of a Naturalist, uit 1966, werd met één bekroond met vier prijzen. Daarna ontving hij nog talloze onderscheidingen. En in 1995 kreeg Seamus Heaney de Nobelprijs voor Literatuur is 74 geworden. Het aantal bijstandsuitkeringen loopt snel op. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 21.000 mensen in de bijstand terecht. Heel 2012 waren het er maar 12.000. Het totaal staat nu op 400.000 mensen die van een bijstandsuitkering leven. Senne Jansen van het CBS, bij welke groep zit de grootste stijging? We zien het aantal mensen met een bijstandsuitkering fors oplopen. En dat het aantal zo snel oploopt... komt door de snelle verslechtering op de arbeidsmarkt. Zowel jongeren als dertigers, veertigers als ouderen. Overal zien we een toename van het aantal mensen met een bijstandsuitkering. En dat is de crisis, zeg maar... Ja, de, de crisis slaat om zich heen en je ziet vooral op de arbeidsmarkt dat het nu rap gaat. Elke maand komen er tienduizenden werklozen bij. Veel van die werklozen hebben recht op een WW-uitkering. Maar je ziet ook dat mensen die bijvoorbeeld de hele WW hebben doorlopen, die eindigen uiteindelijk in de bijstand. En sommige mensen hebben ook minder recht of hebben hun rechten al verspeeld. En die komen dus eerder in de bijstand. Ja, daardoor groeit dat, want de WW mag je maximaal drie jaar hebben? Ja, een WW-uitkering is voor maximaal drie jaar. Maar veel mensen hebben veel kortere rechten. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die soms helemaal geen WW-rechten hebben opgebouwd. 400.000 mensen dus nu die van een bijstandsuitkering leven. Is dat een mijlpaal? De laatste keer dat er zoveel mensen waren die afhankelijk waren van de bijstand... dat was in eind jaren 90, dat is toch zo'n 14 jaar geleden. Um, ook begin jaren 2000, 2004, 2005 waren het er veel. Maar sinds eind jaren 90 dus uh, niet meer zoveel als nu. En een daling zit er niet in hè, voorlopig? Nou, als we kijken naar hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt. met stijgende werkloosheid. een stijgend aantal mensen in de WW-uitkering. dan moeten we helaas realistisch zijn. En dan is het niet in de lijn der verwachting. dat dit uh, heel snel zal gaan dalen. Dank u wel voor de uitleg, Senne Jansen van het CBS. Graag gedaan. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 Hollande zegt dat hij daarbij nauw wil optrekken met bondgenoten als de Amerikanen. De Franse president zegt dat er geen militaire actie komt terwijl de VN-inspecteurs nog in Syrië zijn. Hollande heeft al laten weten dat Frankrijk in ieder geval niet zal uh, interveneren voordat al die inspecteurs het land hebben verlaten. Dus niet voor zaterdag.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 Dan het getouwtrekken rond KPN. Het opwerpen van een beschermingswal van aandelen... is geen blokkade of een actie tegen Amerikamoviel. Het is alleen een signaal naar het Mexicaanse telecombedrijf... om eens wat concreter en duidelijker te worden. En bedoeld als een steun in de rug van KPN. Dat zegt tenminste die stichting Preferente Aandelen KPN. Gisteravond verwierf die stichting tijdelijk de zeggenschap... door het uitgeven van een hele hoop bijzondere aandelen KPN. Voorzitter Jacques Schraven. Ja, we hadden geen keuze. In dit geval uh, is het een, een gewone overval, kan je zeggen. Want dat blijft het. Ook al hebben ze van tevoren even gebeld met het bestuur van KPN. Hoe moet ik het nou zien? Is dit een blokkade of is het een signaal, een duw? Nee, het is een uh, belangrijk signaal uh, om aan het werk te gaan... en tot behoorlijke afspraken te komen. Het wordt al snel uitgelegd, dat merkt u ook, als een blokkade. Ja. Deze vijf heren willen per se voorkomen dat KPN in Mexicaanse handen valt. Nee, dat, dat klopt niet. Ik heb de koppen in de kranten ook gezien. Dat is niet bij, uh, ons uitgangspunt. Het zou daartoe kunnen leiden. Maar ons gaat het om een, een nette deal. Ook de overheid uh, weet niet goed waar hij aan toe is. Dus uh, dat proberen wij zo snel mogelijk uh, te beëindigen... deze onzekere toestand. U heeft de reactie al gelezen van America Mobile, van Carlos Slim. Mm -hmm. Dat is een rare reactie, want je kunt er twee kanten mee op... Slim zegt, misschien zien we wel af van de overname... maar in hetzelfde persbericht staat ook de tekst, we blijven geïnteresseerd. Ja, Hij zegt, als hij geblokkeerd wordt, is hij bereid om af te zien. Die zin begrijp ik niet. En dat hij zegt, we gaan door, begrijp ik wel. Hij zegt er niet bij, tegen welke prijs. En dat zou ik ook nog graag eens willen horen. Het klinkt als een keihard onderhandelingsspelletje. Dat is het, denk ik, ook op dit moment. Maar uh, we hopen toch dat uh, ook de toon die wordt gebruikt door ons... Uh, dat die meneer Slim de redelijkheid van de uh, situatie zal inzien. En ook zal inzien dat we in Nederland op een andere manier voetballen... Uh, zeg maar, uh, in, als het gaat om overnames van uh, grote ondernemingen... dan dat misschien in Mexico het gebruik is. Is er nou niet één risico? Namelijk dat u met z'n vijven die hele onderhandeling aan het verstoren bent. U kent het cliché hè, van de broedende kip. Ja, nee. Uh, maar uh, er wordt op nog niet gebroed. Dat is het probleem. Nee, dat gaat voorlopig ook niet meer gebeuren ook, hè? Ik denk wel, hoor. Ik, ja, juist wel. Ik, ja, ja. ik denk wel. Ik denk dat ze nu weer het hok in gaan. En het gaat om een nette deal, zegt die stichting met die aandelen Jacques Raven. Hij is trouwens oud-Shell-topman en werkgeversvoorzitter. Sport. Voetballer Jeffrey Bruma zit weer in de selectie van het Nederlands elftal. De verdediger van PSV is door bondscoach Louis van Gaal geselecteerd... voor de WK-kwalificatie land tegen Estland en Andorra. En ook de PSV'ers Jetro Willems en doelman Jeroen Zoet... hebben een uitnodiging ontvangen. En Wesley Sneijder en Nigel de Jong ontbreken nog steeds... in de selectie van Oranje.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 trainer Gert-Jan Verbeek, hij kon opgelucht ademhalen. Het was wel zo dat het uh, uh, gisteravond uh, we, uh, ze makkelijker van het, uh, van het live hielden als, als, uh, als nu. Uh, zij hadden uh, zich uh, er heel goed op ingesteld. Ze waren toch wat anders gaan spelen, gingen met vijf man voorin. We uh, zaten natuurlijk ook niks te verliezen. Uh, dat, dat, daar hadden we heel veel moeite mee, uh, waardoor de, uh, want de backs die gingen heel veel op de binnenkant spelen... waardoor er te veel voorzetten kwamen ja, en er kwamen heel veel mensen in vliegen. Uh, gelukkig wisten ze maar één keer te scoren, maar het had het net zo goed uh, twee, drie keer uh, kunnen zijn. Ik zag je aan de kant. Zijn het je zwaarste 31 minuten geweest als coach? No, ik heb wel aardig wat uh, meegemaakt. Hè. Dus dat, dat, uh, maar dit, dit soort situaties vreed energie, dat klopt. Het uh, is vooral spannend en uh, je hoopt dat de stress zo snel mogelijk afsluit op een gegeven moment. Dat zei Gert-Jan Verbeek tegen Rob Fleur. De loting voor die groepsfase van de Europa League is trouwens net begonnen. De kans is groot dat Kevin Prins Boateng bij Schalke 04... de ploeggenoot wordt van Klaas-Jan Huntelaar. De Ganees van AC Milan is in Duitsland voor een medische keuring. Boateng speelde deze week bij Milan nog een hoofdrol... in de Champions League ontmoeting met PSV. Hij scoorde twee keer. En Boateng heeft bij Milan nog een doorlopend contract... tot de zomer van 2015. Het is 13 over 1 naar de AWB. John Bakker. Er zitten inmiddels alweer 11 files op de Nederlandse wegen en die zijn alles bij elkaar goed voor 27 kilometer. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld, 3 kilometer. Op de A2 Eindhoven-België in beide richtingen bij knooppunten Europaplein, 2 kilometer file. Problemen op de ring van Amsterdam, de A10 in beide richtingen bij de Zeeburger tunnel, 3 kilometer. De tunnel is aan beide kanten afgesloten. En door werkzaamheden op de N9 vanuit Den Helder naar ook maar bij Bergen 2 kilometer. Hoofdpunten van deze uitzending, Doekle Terpstra, is opgestapt bij de schaatsbond KNSB. Aanleiding is kritiek van topschaatsers Sven Kramer en anderen. Het aantal bijstandsuitkeringen loopt snel op en het VN-team in Damaskus inspecteert een ziekenhuis. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Guylaine Plag en Lunch.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 Daarom betaalt u zo weinig. mkbkantoorartikelen.nl Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Helene Plach. Goedemiddag. De politie wordt volgend jaar helemaal in het nieuw gestoken. Maar ook bedrijfskleding in de bouw is in ontwikkeling. Wat komt er allemaal kijken bij het ontwerpen van bedrijfskleding? Daarover hebben we het zo in de werklunch. Verder de afronding van een weekje in de praktijk bij sportcentrum Papendal. En na half twee is er stand.nl. Wordt KPN nou wel of niet overgenomen door Carlos Slim en zijn America Mobiel? Dat is de vraag die vandaag boven de Nederlandse telecommarkt hangt.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 Er wordt hard gewerkt aan een nieuw uniform voor politieagenten. Een Utrechtse fietsenmaker gaat agenten op de fiets in het nieuw steken. Zijn ontwerp moet niet alleen gezag uitstralen... maar de kleding moet ook waterdicht zijn, brandwerend en stretchend. De ME'ers hebben al een nieuw uniform... maar klagen massaal dat hun kleding veel te warm is. Kortom, het is niet eenvoudig om een goed werkuniform te ontwerpen. En dat geldt ook voor andere beroepsgroepen, de bouw bijvoorbeeld. Aan welke eisen moet werkkleding allemaal voldoen? Daarover ga ik praten met Boudewijn Meuwissen, directeur van werkkledingbedrijf Cibex. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar denkt u meteen aan als het gaat om werkkleding ontwikkelen voor agenten? Uh, dat die in ieder geval functioneel moet zijn. En het moet natuurlijk, zoals we al zeiden, gezag uitstralen. Ja. En dat geldt voor de mensen waar wij kleding voor maken. Wellicht wat minder, want dat zijn hoofdzakelijk bouw en industrie. Ja, dat is een hele andere tak van sport dan. Maar zou we de kleding ja. voor de agenten en voor de politie ook graag ontwikkelen? Ontwerpen? Uh, um, ik denk dat dat voor mij een, uh, een trapje te, te hoog is. Ik denk dat daar uh, het modische aspect enzovoort ook, uh, ook een belangrijke rol bij speelt. Laten we dat voor het gemak carrièrewerk noemen. En ik maak vooral functionele kleding voor mensen die buiten werken. Om ze te beschermen tegen weersinvloeden. Waardoor de arbeidsproductiviteit omhoog kan. En het ziekteverzuim kan worden teruggedrongen. Ja, ja. Maar een klein modieus tintje in de bouw, dat, dat doet er helemaal niet toe? Nou, we moeten wel reëel zijn en zeggen dat de, de doelgroep globaal uh, tussen de 18 en de... Tegenwoordig 67 jaar is um, het bedrijf veel continuïteit in de uitstraling. Dus ook volgend jaar zal dus de kleding kunnen kopen. Dus ik zie, um, nou ja, laten we bijvoorbeeld de stuuradesse bij de KLM noemen. En die wordt gewoon geacht iets actueels uit te stralen. En dat is dan op dit moment bijvoorbeeld uh, getailleerde blouses. Ik moet daarbij een vrachtwagenchauffeur niet met een flinke bierbuik natuurlijk niet meer aankomen. Ik <laughs> kan me iets bij voorstellen. Maar goed, je kunt het natuurlijk hebben om uh, gewoon een t-shirt of een polo-shirt. Daar zit al een verschil in, in uitstraling ook. Uh, van een ritje of bepaalde kleuren... Ja, ja, nou, dat is eigenlijk precies wat ik wilde zeggen. Tussen de 18 en de 67, die, die, die jonge gasten, die zullen dat uh, modische aspect beslist leuk vinden. Maar of daarmee de collega die op wat uh, gevorderde leeftijd is, daar ook zo blij mee is, dat is natuurlijk maar de vraag. Dus ja. mijn doelgroep is al gauw middel of het Ja. Ja, is dat niet vervelend? Want dat betekent dus eigenlijk dat je, ja, nou niet zeggend, dat klinkt zo onaardig, maar dat het wel hele neutrale kleding moet zijn. Ja, en een ander belangrijk aspect is dat het bedrijf ook vaak wil dat het in huiskleuren wordt uitgevoerd. Um, dus daarmee kun je ook modische kleurtjes zijn al, uh, al buitengesloten. Uh, aan de andere kant, de uitdaging voor mij is echt om iets functioneels te doen... en stel dat ik een, uh, een bijdrage kan leveren in het terugdringen van het ziekteverzuim... of instroom, WAO, uh, sorry. Um, nou, instroom, uh, ja, als mensen arbeidsongeschikt worden. Uh, precies, ja. Uh, daar zit voor mij een geweldige uitdaging. En dat is uh, zowel in pasvorm en bewegingsvrijheid. als uh, de functionaliteit van stoffen. Dat je stoffen uh, UV-werend kunt maken. en daarmee uh, huidkanker kunt voorkomen en dergelijke. En dat vind ik een pasvorm, prachtige uitdaging. Wat zijn dan uh, dingen die anders zijn dan gewone kleding? Nou, u kunt zich waarschijnlijk voorstellen. als je een colbertje aan hebt of een, uh, of een jas. en je steekt je arm recht een eind naar voren. dan is het net of die mouw een eind omhoog komt. Ja. Als er iets dergelijks op de werkvloer gebeurt en het is winter, daar waar je aderen aan de oppervlakte liggen, daar verlies je het snelst lichaamstemperatuur. Dus functionele werkkleding zorgt dat de pols en de enkels en je hals goed beschermd zijn en dat die mensen daardoor langer de lichaamstemperatuur vast kunnen houden. Okay. En het trekt natuurlijk wat strakker bij de schouders als je je armen heel erg naar voren doet, dus dat moet ook voorkomen worden neem ik aan. Ja, want het lijkt natuurlijk of je dan bij je polsruimte tekort komt... maar het probleem ontstaat natuurlijk bij je schouders. Dus daar brengen wij dan extra ruimte in. En datzelfde geldt voor scharnierpunten... zoals bijvoorbeeld je knieën of je ellebogen. Door daar extra ruimte in te brengen... Uh, uh, Past het beter? Is de pasvorm beter? Is de bescherming beter? Maar dat past niet altijd bij het, bij het modische aspect of nee. het meest actuele modebeeld. En, en hoe zit het trouwens met die broeken? Ik neem aan dat er wel verdikkingen zitten in de kniestukken. Want er zit natuurlijk zeker in de bouw, wordt veel gezeten. Ja, uh, we maken wat dat betreft verschillende modellen. En inderdaad, in de bouw kom je heel veel tegen waar je zo'n uh, zo foam in je, in je extra kniestukken kunt stoppen. Maar um, vrachtwagenchauffeurs en dergelijke, die hebben daar natuurlijk veel minder belangstelling ja. voor. Dus de noodzaak niet, uh, eenvoudigweg niet aanwezig. Hoe, hoe belangrijk is het om wel, u gaf net al, ook al de KLM uh, als voorbeeld, en voor u in de bouw om, om een bepaald merk wel neer te zetten in de kleding? Ja, uh, ik moet zeggen dat uh, over het algemeen de bouwvakker... als je het aan een persoonlijk vraagt, maar ik praat meestal met de, met, met de bedrijven... maar als je het aan de bouwvakker persoonlijk vraagt... heeft hij meer belangstelling voor, uh, uh, voor zijn auto en voor zijn machines... en de boorapparaat als werkelijk voor het kledingmerk. En ik denk dat dat met name komt omdat het eigenlijk geen modisch artikel is. Het wordt door de baas ter beschikking gesteld... Ja. Maar wil de, de baas wil, neem ik aan wel, dat je zijn bedrijf terugziet in de kleding of zijn merk? Ja, een, een, een mooi voorbeeld daarvan is de firma Van Wijnen die door ons wordt aangekleed. Die hebben als huiskleuren beige of camel met, met rood. En dan zie je in het hele kledingverhaal terug. Alle kledinglagen, dus wel de waterdichte jas als de polo's en de t-shirtjes. Uh, een ander mooi voorbeeld is natuurlijk de BAM, die als huiskleur oranje combineert met, uh, ja, wat zullen we zullen zeggen, biljartgroen. Ja, dat zijn toch geen kleuren die je in de mode tegenkomt? Nee, nee. Nou, felle <laughs> kleurtjes doen het goed op dit moment, maar die heb ik, nog ja. niet, heb ik nog niet echt gezien, inderdaad. Nee, precies. We hebben ook even contact gehad met Mart Visser, met Couturier Mart Visser. Hij ontwerpt ja. uh, onder meer de kleding voor de KLM. En hij ja. vertelt even hoe hij het merk KLM met de kleding wilde neerzetten. Ik heb door de jaren heen een kleine tachtig bedrijven aangekleed. En ik heb dus ook ervaren dat ieder bedrijf op zich heeft natuurlijk gewoon zijn eigen kernwaarde, zijn eigen brand, zijn eigen kader. En in het voorbeeld van de KLM was het destijds met name, ja, de, ik ben zelf bijvoorbeeld niet echt zo'n heel erg goede vlieger, zeg maar. Liever ga ik er niet in, maar als het dan moet, dan moet ik toch aan boord stappen. Dus ik wilde met name een stuk veiligheid en... Het heeft ook te maken met een stukje uitstraling, een stukje gezag. Dat was het stukje wat ik miste in het oude uniform. Dus ik heb een heel pad bewandeld om uiteindelijk tot het gewenste eindresultaat te komen. En wat er nu staat is echt toch een uniformbeeld, wat wel direct uh, linkt aan, uh, aan een grote vliegmaatschappij. Ja, dat is een grootse uitstraling, maar vooral ook die veiligheid die eruit moet komen. U benadrukte vooral bij het ontwerp van uw kleding, het gaat mij om dat mensen gezond kunnen blijven in het werk. Is dat ook belangrijk om dat terug te zien? Uh, ik denk dat dat optisch uh, nauwelijks zichtbaar is. Nee. Het is dus uh, vooral de, de stoffen en wat je ermee doet. Je kunt de stoffen winddicht maken, waterafstotend... Um, u kunt zich voorstellen als je bij uh, een weertype waarbij het uh, vier keer per dag uh, om, om, om de twee uur uh, flink regent. En je loopt in de spijkerbroek, dan loopt die vent dus de hele dag in een natte broek. Ja. Wat betekent dat nou fysiek? En dat heeft diezelfde bouwvaker vaak helemaal niet in de gaten. Die denkt nou ja, ik vind een spijkerbroek een actueel beeld. Ik heb dat ding graag aan, die broek. Wat is er fout aan? Uh, ik denk dat de goede functionele broek na vijf minuten weer droog kan zijn. Ja, precies, het moet snel droogend materiaal zijn. Ja. Precies. Laten we reëel zijn. Werkkleding uh, heeft volgens mij niet het beste imago. Het ziet er vaak, wat u zegt, tijdloos uit. Het is niet altijd comfortabel, het beperkt je hoort. Vaak mensen erover klagen, toch? Misschien niet uh, uw kleding, maar in het algemeen dan? Nee, nee, nee zeker niet mijn kleding. Dat dacht en daarin, ik al. <laughs> daarin probeer ik me ook te onderscheiden ten aanzien van, het, uh, van de traditionele kleding. Uh, maar het, je hoort het moest... wel vaak klachten, toch? Uh, ja, het, het probleem zit hem, denk ik bij het, uh, bij het gegeven dat heel veel bedrijven, met name bouwbedrijven, en nu met name in de recessie, uh, zeggen van kan het niet goedkoper en kan het niet goedkoper. Ja, dan krijg je stoffen en confectie die heel erg ver hier vandaan komt, uh, bepaald geen high-tech is. Um, want ja, het zit in de, in de cao uh, vastgelegd dat het ja, bedrijf dan kleding ter beschikking moet stellen. Ja, en dat doet hij dan en dan koopt hij het in waar hij het goedkoopst in kan kopen. Dus het wordt er voor u ook niet fijner op om te ontwerpen op die manier? Uh, ja, het staat natuurlijk je doelstellingen wel heel erg in de weg. Ja, ja. Wanneer, ja. wanneer bent u eigenlijk trots op een ontwerp? Als, ik, als er na een jaar een enquête rondgaat door het personeel... met de vraag wat er aan het product nog verbeterd kan worden... of wat er toegevoegd moet worden... dat men zegt dat ze uitermate tevreden zijn. En gebeurt dat vaak? Ik daag bedrijven altijd uit om te zeggen... van, sondeer nou eens bij, bij je werknemers wat ze ervan vinden... Heeft u er wel eens wat van opgestoken? Die dacht: dacht, oh, daar heb ik inderdaad niet bij stilgestaan. Daar moet ik eens rekening mee houden. Oh, beslist. Ik heb er heel veel van opgestoken. Uiteindelijk heb ik heel erg weinig ervaring... met vier ogen op een bouw staan in weer en wind. Dus als je die mensen door middel van een enquête vraagt... wat je ja. kan verbeteren aan je product... dan kom je soms tot hele verrassende uitspraken... dat je denkt, daar heb ik helemaal geen rekening mee gehouden. Wat bijvoorbeeld? Nou, ik kan me herinneren dat we vlies, vliesvesten maakten voor, uh, voor uh, Timmerlui. Uh, en vervolgens bleek dat ze bij het machinaal zagen... kwamen er houtsplinters in die trui. Die gingen er niet uit, ook niet in de was. Dus na een aantal weken zat die, die zat helemaal vol met die, die, die houtsplinters. En, en na een paar keer wassen wordt dat verschrikkelijk droog. Dus dat werd enorm, uh, uh, een enorm risico uh, met vuur. Ja. Dus het houdt u wel scherp, die enquêtes... en de, de feedback die je krijgt op die manier? Ja, want, want stel je toch voor dat je uh, er heel veel aan doet... om het uh, spul brandvertragend te maken... en dan vliegt het in de hens uh, door, door, door houtsplinters. Ja, door die, houtsplinters, ja. die in de praktijk. Dus dan, dan maak je een hele gladde structuur... waardoor die houtsplinters eraf vallen. En daarmee kun je het probleem meestal opgelost. Wij vroegen ook aan Mart Visser, aan de Couturier... hoe hij een ontwerp aanpakt. Ik probeer altijd eerst aan de brand te denken... ...daarna probeer ik aan de functionaliteit van de drager te denken... ...maar daarna komt mijn handschrift eroverheen... ...en hoe vind je nou met, drie, met die drie gegevens... ...de juiste mix, zodat alle drie die pionnen uh, ja, tevreden zijn. En, en dat is dus het, ja, het, het stuk waar je als ontwerper naar moet kijken... ...en dat is uiteindelijk de kracht. Ik zou nooit uh, zeggen van... Uh, ja, kijk, een olieraffinaderij, daar, daar word ik niet echt opgewonden van... om alleen maar puur beschermende kleding te gaan maken... met, met een ander biesje en een ander randje. Ik vind het juist leuk om een, een soort mini-collectie, een concept neer te zetten... waardoor ik ook voor een bedrijf maar de hele brede scala aan, uh, aan kledingsoorten... in hun bedrijf terug te brengen naar een mooie, smalle collectie. Waardoor het voor hun ook nog financieel op een gegeven moment aantrekkelijk is. Als ik het zo hoor, meneer Meewissen, dan staan jullie totaal verschillend in het vak... Nou, hij zegt dat, ik er niet, dat hij er niet opgewonden van raakt. Ik moet zeggen, ik raak er ook niet opgewonden oh, van. Oh, toch ook niet? Ja. Nee, nee de, de emotie is denk ik in zijn, zijn tak van sport een veel belangrijker dan die van mij. Hij ja. heeft het over uitstraling. En ik kan me ook voorstellen dat de kapitein van een passagierschip, die man die moet een bepaalde uitstraling hebben. Dat geldt ook voor een piloot. Uh, mijn doelgroep is veel meer als ze maar goed kunnen bewegen... als het maar functioneel is, als ze maar beschermd zijn tegen de kou... of tegen de zon, of... Uh maar op zich uh, vind, vind ik dat ook een geweldig gebeuren. Ja. Maar, maar er zit minder emotie bij in de zin van... god, god, wat ziet er dat toch verschrikkelijk leuk uit. Het moet vooral praktisch zijn en ze moeten hun uh, uh, werk kunnen doen. Want we weten uh, niet hoe precies. streng de winter gaat worden, meneer Meewissen. Dus. Nee, en, en wat ik al zei, wat dacht je van de afgelopen weken... dat het zo'n prachtig ja. weer was? Die mensen krijgen een enorme dosis UV-straling over zich heen. Ben je als werkgever wel mede verantwoordelijk voor? Kijk, we hebben een andere kijk op de kleding gekregen. Ik dank u wel. Voor Graag. het inkijken van Siebex In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Verslaggever Ingrid Koning liep deze hele week mee met wetenschappers van het net geopende InnoSport Lab. voor topsporters in Papendal. Ze keek mee hoe de start van de bobslayers werd getest. en hoe de baanwielrenners reageren. op een nieuw voedingssupplement. Vandaag sluiten ze de week af met de directeur van het laboratorium. Ja. Op de achtergrond uh, traint het Nederlandse damesteam volleybal. En naast me zit uh, directeur van het Innersportlab, uh, George de Jong. U bent zelf ook uh, oud-volleyballer international. Als het lab toen had bestaan, wat had u er dan aan gehad? was een heel oud-volleyball international, dat is ver in de vorige eeuw. Ik heb er persoonlijk aan gehad dat ik denk ik in de, de balans tussen mijn uh, explosieve klonk, vr, klonkracht en de duurtrainingen veel beter had gedoseerd. Misschien ook minder had gesprongen in al die tijden. Dat klinkt misschien vreemd deze tijd waar veel getraind worden. Maar in mijn ogen sprongen we toen veel te veel. En hadden we geen idee van hoeveel moet je er nou eigenlijk springen. Ik denk dat er wel een groot verschil is. Waar we wel al redelijk mee bezig waren, waren videoanalyse, statistieken. Maar ook daar zijn enorme sprongen gemaakt de afgelopen tijd. En daar zouden we ook zeker iets aan gehad hebben. Wat zijn nu de concrete successen die jullie dit afgelopen jaar gerealiseerd hebben? Als je kijkt naar successen ja. moet je enige kant kijken in de meetinfrastructuur. Bijvoorbeeld rond het zwemmen zijn de startanalyse, de uh, keerpuntanalyse. Dat zijn Ops. nieuwe sy systemen met video- en data informatie ja. aan elkaar gekoppeld. Die het mogelijk maken om ja. veel meer inzicht te krijgen in de zwemstart en het zwemkeerpunt van sporters. En ja, Chromo Mijoyo heeft ook aangegeven laatste interview. Dat heeft mij een gouden medaille opgeleverd. Wij zeggen eigenlijk, ja, de enige die die gouden medaille heeft is Chromo. Uh, wij niet. Maar die of die paar tienden van een seconde kan je natuurlijk wel het verschil tussen goud en een vierde plek of goud en zilver maken. En ja, dat is hartstikke leuk om dat te horen. En wat gaat de toekomst brengen? De toekomst gaat brengen, denk ik, dat we meer en meer rond sporten zullen zien dat dit uh, de, de trainingsvelden, de trainingsgebieden een soort testlab worden waar de top traint. Je ziet het bij individuele voetbalclubs tegenwoordig al. Je ziet het bij, uh, bij Olympische sporten. Dat zal steeds verder gaan, waarbij het wel heel belangrijk is dat de coach, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het hele proces, heel goed managt van. Wat doe ik gewoon aan basisdingen met mijn team? Waar laat ik nieuwe ontwikkelingen toe? En dat is toch wel de coach, die de manager is van het proces. En daaromheen zullen heel veel invloeden komen die ja, toegevoegde waarden kunnen en gaan leveren. Ik zie dat de dames van het volleybalteam zijn gaan lunchen. Nog behoefte om zelf even met de bal over te slaan? Mijn oude schouders, knieën en enkels laten dat niet meer toe. Alleen op het strand met simeluk, beachvolleybal, dat probeer ik nog wel eens. Maar na een half uur is dat meestal alweer weer voorbij. Negert had het zo graag nog even gewild, denk ik. De laatste reportage was dat over het InnoSportLab op Sportcentrum Papendal. Volgende week dan kijken we mee met de nieuwe lichting verpleegkundestudenten. Dat zijn er dit jaar namelijk historisch veel. Straks in stand.nl gaat het over wel of niet de overname van Amerika Mobiel? Op KPN, maar eerst het journaal. Dit is Radio 1 e. met Eva Doekle Terpstra stapt op als voorzitter van de KNSB. Hij reageert daarmee op de harde kritiek van Sven Kramer en andere topschaatsers. Die vinden dat de KNSB een dubieuze rol heeft gespeeld... bij het kiezen van een nieuw schaatscentrum in Nederland. Thiel van Herenveen was het nationale centrum voor het topschaatsen... maar de KNSB koos onlangs voor een nieuw te bouwen complex in Almere.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 De Amerikaanse Amerika Mobil houdt zich niet aan de gebruiken en regels die in Nederland gelden bij een overname. Dat zegt Jack Schraven, voorzitter van de stichting die de overname van KPN blokkeert. De stichting Preferente Aandelen KPN, die in 1994 werd opgericht, vindt dat Amerika Mobil te weinig vertelt over zijn plannen met KPN. En de Noord-Ierse dichter, toneelschrijver en vertaler Seamus Heaney is overleden. Volgens velen was hij de grootste Ierse dichter sinds Yates. Zijn debuutbundel Death of a Naturalist werd meteen bekroond met vier prijzen. Daarna ontving hij nog talloze onderscheidingen, waaronder in 1995 de Nobelprijs voor Literatuur. Seamus Heane was 74 jaar. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Nu is er nog ANWB-verkeersinformatie, John Bakker. Met inmiddels al 12 files, ruim 33 kilometer bij elkaar. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld, 3 kilometer. De rechterrijstrook staat dicht. Helemaal dicht is de Zeeburger tunnel in de ring van Amsterdam. De tunnel is in beide richtingen afgesloten door een technische storing. Aan beide zijden staat inmiddels al 4 kilometer file. Omrijden kan via de Koentunnel. Tot nog taal 73, Maasbracht richting Nijmegen bij knooppunt Neerbos. 2 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil, de rechterrijstrook rijstrook is dicht. Dit is radio 1. NCRV. Stand.nl. Guilain Plag. Goedemiddag, een overname van KPN is voorlopig geblokkeerd. Het vervelende is dat nog de vennootschap. ...nog wij en nog ieder andere eh, belanghebbende, voor zover wij dat kunnen vaststellen... ...de inhoud van dat bindingsbericht kent en ook niet weet welke strategie eh, zal worden gevolgd. Dus hebben ze een blokkade opgericht. Jacques Schraaf wordt u van de Stichting Preferente Aandelen KPN. Nu is Carlos Slim van Amerika Mobiel verbogen. Maar waarschijnlijk blijft KPN voorlopig wel in Nederlandse handen. Dat is iets wat veel mensen wilden. Is het goed om slim te blokkeren of moet de markt gewoon zijn gang kunnen gaan? Ik ga erover praten met Jan Maarten Slachter... directeur van de Vereniging Effectenbezitters van de VEB. Meneer Slachter, goedemiddag. Goedemiddag. Om te beginnen drie keuzes voor u die u met ja of nee mag beantwoorden. Hoe hoger het wordt, hoe beter. Ja of nee? Ja. Een buitenlandse concern kan prima dit Nederlandse bedrijf leiden. Ja of nee? Ja. Ik bezit veel aandelen KPN. Ja of nee? Nee.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 Ik ben het ermee oneens en het is ook een hele gedateerde stelling. Het is de stelling die eigenlijk in 1994 toen KPN naar de beurs werd gebracht... Euh, nog enige relevantie had. Op dat moment had je ernaar voor kunnen kiezen om KPN zogenaamd in Nederlandse handen te houden, namelijk in handen van de overheid. Um, maar dat is niet gebeurd. De aandelen zijn verkocht uh, op de beurs aan allerlei mensen, binnenlanders en buitenlanders. Op dit moment is het zo dat een Mexicaan, dezelfde Carlos Slim, Amerika Mobiel... al uh, bijna 30% van de aandelen in handen heeft. En de andere aandelen zijn voor een merendeel ook in handen van, uh, van buitenlandse beleggers. Uh, dus KPN is allang niet meer in, uh, in Nederlandse handen. Gevoelsmatig is het dat wel, hè? Dat is een beetje waar de onrust ook over is. Nou, de onrust is vooral over de plannen van, van Carlos Slim. Het is uh, niet helemaal duidelijk wat hij nou precies wil na de overname. De onrust is ook bijvoorbeeld over de hoogte van het bot. Het is een erg mager bot. Uh, de onrust is volgens mij niet over de vraag of het nou uit Nederlandse handen gaat. Want nogmaals, die, uh, uh, dat, is, dat is echt een achterhaalde situatie. Maar dat hebben we de afgelopen weken wel een aantal keren gehoord. Dat mensen ook druk maken om de werkgelegenheid. De, de belang van de werknemers. Dat er vitale netwerken, dat ze daar beheerder van zijn, KPN. En dat dat dus juist Nederlands moet blijven. Ja, dat, kijk, dat zijn natuurlijk vragen die, die natuurlijk inderdaad relevant zijn. En waar, waar ook, ook naar, wordt, naar, naar moet worden gekeken. Werkgelegenheid is natuurlijk, een, is natuurlijk een element. Die vitale netwerken, en dat geldt overigens ook voor de werkgelegenheid. Kunnen natuurlijk ook worden gegarandeerd in handen van... Buitenlandse uh, van een buitenlandse eigenaar. Um, he, daar, daar, moest, daar moet dan bepaalde afspraken. Uh, die zijn afhankelijk van uh, ook van de Nederlandse wetgeving, uh, moeten ze daar gewoon aan, uh, aan voldoen. Um, dus dat, nogmaals, de nationaliteit van de aandeelhouder is, ja. is, is in, dat, uh, in, in dat verband niet van belang. Maar als je het hebt bijvoorbeeld over dat netwerk nog even. Uh... Dat De overheid gebruikt dat nu voor vertrouwelijke in, uh, informatie bij calamiteiten. Het is toch raar, een, een, niet zo'n prettig gevoel... als dat in handen zou komen van een Mexicaan, dat hele netwerk? Ja, dat is, dat is toch inderdaad vooral, uh, vooral, uh, vooral emotie. Uh, ik denk dat, uh, dat als je afspraken maakt over de vertrouwelijkheid... van dat soort informatiestromen... Uh, dat je dat uh, ook moet kunnen maken met de uh, met Mexicaanse uh, eigenaar. Uh, even los van hoe vertrouwelijk die informatie nou werkelijk is. Dat is natuurlijk iets wat we de afgelopen weken... en het hele NSA-schandaal uh, ja, ook hebben, hebben meegekregen. Dus dat is natuurlijk toch relatief uiteindelijk. Ja. Maar speelt de reputatie van Carlos Slim daar ook nog een rol mee? Dat er... Meer huiver voor is? Uh, dat weet ik niet. Uh, ik denk ook eigenlijk dat die huiver wel, wel, wel meevalt. Hoor. Mensen die daar, als je daar even over nadenkt en, en uh, nou ja, begrijpt dat, uh, de, uh, dat KPN als Nederlandse onderneming. KPM blijft nu gewoon een Nederlandse onderneming. Het is gewoon een Nederlandse vennootschap met activiteit in Nederland. Die, houdt zich gewoon, die moet zich houden aan de Nederlandse wet. En dat kun je ook controleren. Uh, dat is natuurlijk waar het om gaat. Wie uiteindelijk die aandelen houdt, is, uh, is dan minder relevant. Ja. Maar Kun je het een Nederlandse onderneming blijven noemen... op het moment dat een Mexicaan meer een deel in handen heeft? Ja, zoals je uh, bijvoorbeeld ook uh, Philips een Nederlandse onderneming noemt... terwijl het merendeel van de aandelen van Philips in buitenlandse handen zijn. Wat is het grote voordeel als het wel door uh, Amerika Mobiel wordt overgenomen? Nou ja, dat, dat, uh, uh, dat heeft voordelen en nadelen. Uh, een vo voordeel zou kunnen zijn dat uh, Amerika Mobiel uh, middelen heeft... om te investeren in, uh, in KPN. KPN op die manier uh, weer krachtiger kan laten zijn... in de concurrentie uh, in Europa uiteindelijk... Uh, synergievoordelen kan, kan laten behalen met andere, uh, met andere onderdelen van uh, Amerika Mobiel. Uh, maar dan staat tegenover natuurlijk dat, dat je daarmee je zelfstandigheid... en je, je lot in eigen handen uh, kwijt, uh, kwijtraakt. Uh, dat is een afweging. En, uh, en aandeelhouders die maken een afweging uh, op basis van uh, wat ze kunnen krijgen voor hun, uh, voor hun aandelen. Puur op basis van hun portemonnee? Dat zal voor de meeste beleggers inderdaad, uh, inderdaad zo zijn. Ja, terwijl we ook de, de, die verstichting nu horen zeggen... het gaat om een nette deal. en Dan gaat het misschien niet alleen maar om het hoogste bod? Nou, niet alleen maar. Dan gaat het ook om, uh, om duidelijkheid over wat er gebeurt na het bod. Uh, strategie die Amerika Mobiel daarna heeft. Uh, maar ook wat er daarna gebeurt met de aan de houders die niet aanbieden. Dus uh, ik ben het wel eens met, met Schaaf als hij zegt... Dat daar, uh, dat daar meer duidelijkheid over moet komen... en dat, uh, dat KPN en Amerika Mobiel aan tafel moeten gaan zitten met elkaar... om daarover te praten. Ja, want het is nu onduidelijk hoe dat nou gaat zitten met het bot. Hè? Voorlopig zeggen ze van, met trekken we ons terug. We gaan het bot niet verhogen, maar we willen wel in gesprek blijven. Is u enig idee hoe je het moet opvatten of is dit allemaal onderhandelingsstrategie? Nou, ik denk dat laatste. Uh, zo, zo vat ik het op. Het is een eerste stap. De stichting heeft gisteravond een stap, stap gezet door die, uh, door die beschermingsconstructie in te roepen. Is dat goed wat u betreft? Nou, we zijn, we zijn geen fan van beschermingsconstructies. Uiteindelijk vinden we wel dat ieder, uh, uh, dat, uh, dat ieder beursfonds uiteindelijk uh, gekocht moet kunnen worden. Er, er moet altijd een bod uitgebracht kunnen worden. Uiteindelijk is het aan aandeelhouders om daarop te beslissen. Uh, maar we, de, de ene keer maken we ons iets drukker op dat punt dan de andere keer. In dit geval vinden we, uh, vinden we, het, wel te, vinden we het nog wel te bilke als het inderdaad leidt. Uh, tot, uh, uh, tot een onderhandeling en een nette deal. Uh, uh, daar, daar wordt nu de tijd voor gecreëerd en de rust. Uh, en een uh, hoger bod ook. Dat, uh, dat zou mooi zijn, zeker. Maar is dat noodzakelijk wat u betreft? Nou, het, bot, het bot is erg laag. Dat, dat vonden we al. Dat vinden we helemaal nu. Een andere transactie is, is, is doorgegaan vorige week. Nou, de verkoop van de Duitse dochter van KPN E-Plus aan Telefonica. Die, ja. Daar zijn de voorwaarden van veranderd... waardoor het een half miljard meer waard wordt. Nou, dat is... Uh, uiteindelijk ook waarde van KPN. Dat zou in ieder geval gereflecteerd moeten worden in, de, in, de, in, in het bot. En dat is Want dat heeft gebeurd. KPN 5 miljard opgeleverd? Dat, uh, dat is in totaal, dacht ik, 8,5 miljard okay. uh, voor, uh, voor KPN. Uh, dat is dus een half miljard meer dan het aanvankelijk uh, was. Uh, nou, dat zien we niet terug in het bot, maar we vinden ook dat het om andere redenen te, te mager is. Uh, uh, Slim die verkrijgt met het bot, of wil met het bot controle over KPN verkrijgen, uh, dat vereist dat je een uh, stevige uh, premie op de beurskoers betaalt. En dat doet hij niet. Nee. Is het uh, erg als het opgeknipt zou worden, KPN? Want dat is ook een vrees die er bestaat. Nou, dat hangt er, er vanaf hoe. Uh, uiteindelijk gaat het inderdaad om de toegang tot, uh, tot telecomnetwerken in Nederland. Die kun je op allerlei manieren kun je die garanderen. Uh, of, of het daarvoor nodig is dat KPN in zijn huidige vorm bij elkaar blijft... dat, dat is een heel andere vraag. Iemand op onze website die, uh, schrijft bang te zijn dat KPN het niet redt... als alles blijft zoals het is. En een overname door Carlos Slim zou de enige redding van KPN kunnen zijn. Wat denkt u? Nou, dat, dat, uh, dat is denk ik wat, wat is sterk gesteld. Zeker nu E-plus uh, e wordt verkocht. daar komt een uh, behoorlijke hoeveelheid uh, cash weer in het bedrijf... waar het weer mee kan worden geïnvesteerd. Uh, er is duidelijk nog een stand-alone scenario voor KPN. Maar daar zitten altijd ook risico's aan. Ja. Diezelfde zegt dat hij bang is voor eventuele nationalisatie... als er geen andere optie zou zijn. Wat denkt u? Is dat een reële optie? Nee, dat zie ik voorlopig niet, dat zie ik niet als een reële optie. U zegt dan altijd dat in 1994, om terug in de tijd te gaan. Moet nou ja, in 1994 is het geprivatiseerd. Ja. In theorie kan het worden genationaliseerd, maar ik zie daar eigenlijk geen enkele, geen enkele aanleiding toe. Ah, maar als het slechter zou gaan, is nu eventjes natuurlijk uh, uitstel van executie misschien zo gezegd. Met name ja, van 1. E KPN uh, uh, balanceert niet op de rand van de afgrond. Uh, dus, dus een nationalisatiescenario is, is, is echt niet aan de orde. Hoe werkt het nou met de markt? Want die stichting die heeft nu de blokkade tijdelijk opgeworpen. Is dat ook dan tegen de marktwerking ingaan? Of is dat onder, onderdeel van het spel? Nou, dat is, dat is nu in zekere zin tegen de marktwerking ingaan. Want uh, uh, het Amerika Mobiel was, was van plan, is van plan om een bot uit te brengen op, uh, op de aandelen van KPN. Zou daarmee een meerderheid van de aandelen in de aanhoudingsvergadering kunnen, kunnen krijgen. En daarmee de controle. Door nu die... Uh, beschermingsprefs uh, uh, te nemen door die, uh, door die beschermingsconstructie in te roepen krijgt de stichting uh, de helft van de stemmen in de aandeelhoudersvergadering zonder daar uh, uh, het bedrag wat daarvoor staat uh, te betalen ja. dus daarmee ga je eigenlijk in tegen wat de natuurlijke verhouding zou zijn in die aandeelhoudersvergadering op basis van het ingezette kapitaal waarom is dat trouwens 49,9% en niet gewoon echt de helft ja dat weet ik eigenlijk niet Nee, ik vond dat zo raar. Maar nee, dat, uh, dat zou ik ook niet kunnen zeggen. Misschien doet het er niet uh, enorm toe, maar ik vond het een opvallend, uh, opvallend getal. Ze hebben in ieder geval goede vingers mee in de pap. Ja, dat sowieso. Maar het is een kwestie van tijdrekken. Ja, dat is altijd een tijdelijke maatregel, op zijn hoogst uh, twee jaar. Uh, maar tijd is nu ook nodig voor, uh, voor dat gesprek met, uh, met Amerika Mobiel en KPN. Uh, dat moet ook niet te lang duren, want uh, nou, zoals u terecht zegt... het is een verstoring van de normale verhoudingen... van de marktwerking binnen de vennootschap. En dat, uh, dat moet echt niet te lang duren. Nee. Uw voorganger, de vorige directeur van de VEB, Peter Paul de Vries... die ziet de overname alsnog wel doorgaan. Kunt u een inschatting maken? Wilt u een inschatting maken? Nee, dat vind ik lastig. Ik denk, ik denk dat uh, als, als uh, Slim, als Amerika Mobiel echt serieus is... Uh, dan, uh, dan gaan ze aan tafel en dan komt er ook een beter bod op grond waarvan die overname door kan gaan. Uh, want uh, ik denk dat hij zelf ook wel begrijpt... dat zijn eerste bod uh, te laag was. Uh, maar ik kan natuurlijk niet in zijn hoofd uh, kijken... Uh, en maar heel ten dele in zijn portemonnee. Dus ik weet het natuurlijk niet zeker. Nee, nou, zo'n portemonnee heeft het niet echt nodig, geloof ik, hè? Carlos Slim. Nee, het is, uh, het is een, een van, van de rijkste, rijkste mannen met, ter wereld. Ja. Dus daar hoeven we ons niet uh, druk om te maken. Zou hij ook denken van, weet je, dan zakt er lekker in. Laat maar. Of is de, de hang naar invloed op de Europese markt toch groter? Ja, dat kan. Ik, ik weet dat niet. Uh, nogmaals, dat is in, in zijn hoofd kijken. En dat, uh, daar ben ik niet toe in staat. <laughs> nou, is, is het in andere landen gebruikelijk om te voorkomen... dat geprivatiseerde bedrijven makkelijk in buitenlandse handen komen? In Duitsland, Frankrijk schijnt dat zo te zijn. In Nederland hebben we daar minder moeite mee op de een of andere manier. Nou, in andere landen geldt natuurlijk ook dat bedrijven die aan de beurs genoteerd zijn... kunnen worden overgenomen door, door andere bedrijven. En dat gebeurt dus ook, uh, ook heel regelmatig. Um, ik denk dat het wel goed is dat wij niet te snel uh, in de kramp schieten van... Uh, oh jee, we moeten een nationale kampioen hebben... en uh, het gaat alleen maar goed met KPN zolang dat Nederlands blijft. Um, maar je ziet, in, je ziet ook in andere landen regelmatig dit soort, uh, dit soort overnames. We gaan eens kijken wat mensen tot nu toe vinden. van De stelling KPN moet in Nederlandse handen blijven. Bijna 600 mensen hebben hun stemmen uitgebracht. 86% is het daarmee eens en 14% is het ermee oneens. We praten er dus over met Jan Maarten Slachter... directeur van de Vereniging Effectenbezitters. En u kunt meepraten door te bellen op 0800-1101. Goedemiddag, stand.nl. Ja, goedemiddag. U wilt wat zeggen. Ja, u spreekt me vooral op Bremen, uit Oosterhout. En ik ben het uh, uh, eens dat het in Nederlandse handen moet blijven. Maar als u het verhaal van meneer Slachter hoort, is daar dan iets voor te zeggen dat het misschien helemaal niet zoveel uitmaakt? Ja, ik, uh, dat kunnen ze wel op voorhand zeggen. Maar ik geloof daar niet zo erg in. Ik, uh, ik ben klant met KPN en ik wil gewoon uh, de service en alles houden. En je weet nooit wat er gebeurt als dat in handen van Mexi ja, Mexico komt. Dat vind ik gewoon, nee. Oké. Okay. Nee, er zijn in, in, in de loop der jaren al zoveel bedrijven uh, in Nederland verkocht en, en naar de bliksem gegaan. En ik vind dat we nou onze toekomst stijf moeten houden. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, Stand Nl. Uh, goedemiddag, ik spreek met mevrouw Tits. Uh, ik ben het met mijn vorige spreekster helemaal eens. Het moet in Nederlandse handen blijven. Je weet nooit wat er gebeurt als het dadelijk niet uh, uh, rendabel genoeg is. Het brengt niet uh, genoeg geld op voor die steenrijke meneer in Mexico. Dan dumpt hij het ergens en je weet nooit wat er dan gebeurt. En ik, uh, ik wil gewoon... We zijn al zoveel kwijt in Nederland. Een goed voorbeeld is, is de hooghoofd die in India zijn handen, meen ik, is. Die is ook al diverse keren doorverkocht. Je weet niet uh, wat de zijn. Die zijn niet alleen voor de klant, maar ook voor de werknemers. Ik ben palikant tegen. Ja, Carlos Slim schijnt wel aardig wat bedrijven opgelapt te hebben in ja, het, het verleden wereldwijd. Ja, nou, weet het wel. Maar uh, het zal hem ook een keertje tegenzitten. En dan dumpt hij het weer hier of daar. En uh, ik ben er gewoon op tegen. Ik moet gewoon de Nederlandse handen blijven. We zijn als een veel kwijtgeraakt. Uh, we zijn dadelijk ook geen baas meer. We zitten aan allerlei regeltjes gebonden. We zijn daar geen baas meer in eigen land. En dan moeten we onze eigen bedrijven. Ik vind het van schandalig. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag van Binsbergen, Arnhem. Hallo, ik ben, erop, ik ben ervoor dat het in Nederland handen blijft. En wel om het volgende, we zijn al zoveel kwijtgeraakt. En Vattenval heeft nu al overgenomen en die willen nu weer kwijt. Van wie je zometeen KPN, van wie je zometeen slim. Aan wie verkoopt je door? En cent naar RWA, KLM zijn weer kwijt. Vorige week kwam op radio 1 dat de politici die stonden op een afterste benen, toen de bot van slim kwam. Er, is, er zit hier een luchtje aan en ik ben benieuwd hoeveel de belastingbetaler dit gaat kosten om dit bod van tafel te krijgen. Wat bedoelt u daarmee? Gaat dat de belastingbetaler geld kosten? Ja, dit gaat de belastingbetaler geld kosten. En hoe ziet u Want dat de, po de, de politici wil dit bod niet hebben, die wil geen enkel bod. Hoe hoog het ook zal zijn. Oké, okay. okay, duidelijk. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, ik ben het oneens met de stelling. Maar Vertel. Om de, om de miserie van de vorige inbelders nog groter te maken. Ze zijn orgen onvergeten. Ook al zijn we ook kwijt. Ik denk dat er veel rouw is in Nederland. Veel nationaal verlies. Maar ik denk dat verzet tegen de overname zinloos is. Het is vechten tegen de bierkaai. Het spel is nu op de wagen. De onderhandelingen die zijn begonnen. En men probeert nu gewoon van de kanten van de aandeelhouders... zo gunstig mogelijke voorwaarden... en ook zo'n hoog mogelijke prijs voor de aandelen te krijgen. Heeft u zelf aandelen? Eh... Uh, daar ga ik geen uitspraak over doen op de radio, mevrouw. Nou ja, we, we maar... hebben, ik heb uw naam niet onthouden, hoor. Je hebt hem niet eens gezegd. Nee, oh, vandaar. Uh, ik, ik vind het wel van belang, wat ook wel uw gast al zei... Uh, wat denk ik veel bij niet weten is... dat het is al niet meer in Nederlandse handen. Dus we moeten toch wel waken voor vals sentiment... en bovendien ik hoor veel klachten over KPN. Maar andere woorden, is KPN nu zo goed? Ja, ja. Dus, ik denk dus dat wel... Het wil niet zeggen dat het per se slechter wordt. Precies, want er is ook heel veel geboden destijds. Ik weet al eigenlijk niet meer in wiens handen KPM toen was. Bijvoorbeeld, ze zijn toen miljarden betaald voor de UMTS-licenties... die achteraf veel te duur betaald bleken. Uh, ja, wie heeft dat gedaan? Ja. Was dat Nederlands, hè? Was, het was toen in Nederlandse handen, dat weet ik eigenlijk niet meer. Misschien een vraag voor de gast. Ja. Want worden, wordt het nu zo goed geleid? En dan is het natuurlijk ook de vraag... vindt u wel dat het bod hoger moet worden als het wordt overgenomen? Ja, dat is een aandeelhouder. Dus men wil gewoon zoveel mogelijk de, de, de ervoor krijgen... Uh, ja. Dat is belangrijk ook. Vindt u ook? Ja, het is nou geen kwestie van nationaal sentiment. KPN is een handen van aandeelhouders. En die willen gewoon zo gunstig mogelijke voorwaarden voor hun, namelijk het geld van aandelen. En de mensen die bij KPN werken, die willen zoveel mogelijk Nederlandse arbeiders, arbeidsvoorwaarden houden. En het is gewoon de vraag in hoeverre dus Carlos Slim eraan tegemoet wil komen en kan komen. Ja. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, ja. U mag het zeggen. Ja, oh, ja mevrouw Dries Veldho. Ja, ik vraag me in ieder geval af in hoeverre Slim zo slim is in deze. Want? Want hij heeft in ieder geval vergeten dat er meer kapers op de kust zitten. Want ja, anders zou er niet zoveel uh, eigenlijk gevecht zijn om deze uh, ja, overname gevecht. En dan denk ik, ja, hij moet toch wel iets meer over de brug willen komen. Wil hij überhaupt aan KPN kunnen aantrekken? Ja. En wie zijn alle kapers op de kust verder? Nou ja, zoals dus gezegd ook, dat de aandeelhouders sowieso hier aan de andere kant staan. Die nu die blokkade hebben opgeworpen. Dus, ja, ja, natuurlijk. En dan denkt Slim op een reënt dat hij met een groot uh, gemacht in een ene keer met allerlei bedrijven aan de zijde kan zeggen van ik ben de grote macht uh, en dan ben ik groter als jullie. Maar dat denk ik toch niet, want dan zijn er ook andere kapers op de kust die ook met groot gevaar kunnen zeggen van uh, kom eens even over de brug jij. Duidelijk. Bedankt. En dat doet hij dus niet. Voorlopig niet in ieder geval. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, de Jong Amersfoort. Hallo. Hoi, ik vind dat in de eerste plaats bij volken binnen Nederland moet blijven. En daarna hooguit binnen Europa. Maar Mexico is nog niet eens de Verenigde Staten. Ja. Maar uh, dat, dat zijn meneer en... Slachter al, ze hebben nu al best wel veel aandelen hoor. En de, heel veel aandelen zijn al in buitenlandse handen. Ja, maar de, de meerderheid moet. In eigen land blijven voor. En waarom vindt u dat zo belangrijk? Ja, precies. Bij, als ik zeg Europa, we hebben één belang in Europa. En Mexico, dat vertrouw ik helemaal niet, want het is niet eens de beste vriend van Amerika. Oké. Okay. Ik dank u wel voor uw uh, uh, mening over de stelling. Tot zover ook de bellers. KPN moet in Nederlandse handen blijven, was de stelling. Um, meneer Slachter, veel sentiment in ieder geval, Maar vooral dat mensen zeggen: het is al het zoveelste bedrijf wat we dan verkocht, verkopen aan buitenland hoogovens naar India. Vat een van met NUON, Nou, noemt nog iemand organon ook. Ja, Begrijpt je kunt. U het? Nou ja, ik begrijp, ik begrijp dat wel. Uh, maar je kunt het natuurlijk ook, ook omdraaien. Het betekent dat we blijkbaar in staat zijn om zulke uh, goede bedrijven te maken. dat het buitenland daar meer geld voor over heeft dan wij zelf. En vergeet niet dat we natuurlijk heel goed nu met elkaar... met alle luisteraars zouden kunnen zeggen... we houden KPN in Nederlandse handen, we houden KPN oranje... want we kopen nu allemaal aandelen... en die verkopen we dan niet aan, uh, aan een hoger biedende Mexicaan. Heel eenvoudig, maar er is dus een Mexicaan... of er is iemand bij andere bedrijven... zijn er weer andere uh, bedrijven die... Uh, die meer over hebben voor die bedrijven dan we zelf ervoor over hebben. Nou, ja. Dan krijgen we geld, uh, geld voor in, in, in ruil waar we weer andere dingen mee, mee kunnen doen. Waarbij een... de angst dan is, van, ja, en als het even niet goed gaat... als het niet rendabel genoeg is, dan dumpt hij ons. Ja, het, is nu, het is natuurlijk nogal in het belang van, van Slim om het wel degelijk rendabel eh, te maken. Om goede service te blijven bieden. Eh, of misschien nog wel betere service dan nu. Ja, want, want dat is ook al... een angst. Hè, van iemand die zei ik ben klant en eh, ik heb geen idee wat ze dan gaan doen. Ja, nou ja, de vraag is dus of in de eerste plaats eh, in de tijd dat KPN nog een, nog een overheidsbedrijf was. Of de service toen heel veel beter was dan, dan nu. Ik denk, ik, ik waag dat te betwijfelen. Eh, eh, uiteindelijk zal Slim gewoon zijn geld moeten verdienen op de vrije markt. Door een betere service te bieden dan ja. de concurrent tegen een laag. Prijs. En uh, anders, uh, anders verliest hij het. Worden dat soort dingen ook vastgelegd in, in voorwaarden bij een overname? Uh, bij een de, bij de overname wordt van alles vastgelegd. Het serviceniveau, dat vraag ik me af. Maar bijvoorbeeld uh, nou ja, hoe het gaat met de werkgelegenheid, hoe het gaat met het hoofdkantoor. Daar heeft hij al wat over gezegd. Hij wil een hoofdkantoor bewaren in, uh, in Nederland. Maar met name als het gaat om die infrastructuur, uh, zijn daar, is, daar, is daar gewoon wetgeving. Uh, de telecomwet uh, waar, waar Slim zich gewoon aan moet, aan moet houden. Kan het een Nederlands vlaggenschip blijven, ook in de handen van een Mexicaan? Het blijft, een, uh, het blijft uh, in de kern een Nederlands, uh, Nederlands bedrijf. Of het een vlaggenschip is, ja, dat, is ook, dat is een beetje een emotionele term, dat, dat weet ik niet. Daar heeft u geen, uh, geen mening verder over. Zijn er ja. eigenlijk nog andere kapers op de kust, dat u weet? Uh, we hebben ze nog niet uh, gehoord. Uh, in zo'n situatie, in zo'n... Uh, Zo'n biedingsperiode verwacht je als er als echt andere, andere gegaden te zijn... Dan, dan duiken die op een gegeven moment op. We hebben ze nog niet gehoord. Nee. De communicatie is natuurlijk sowieso wat, wat, wat mistig geweest. Vandaar ook uh, dat Schraven nu met de stichting natuurlijk... de blokkade tijdelijk heeft opgeworpen. Ja, ja. Het geeft Slim natuurlijk wel meer macht op het moment dat de andere geen andere partijen zijn die geïnteresseerd ja, zijn. Ja, nee, er is natuurlijk... Uh, dat, dat is nu een sterk argument voor hem. Van ja, als, jullie, als jullie denken dat het meer waard is... Uh, laat maar eens iemand ja. zien die, het, die meer wil betalen. Ja, precies. Goed, we gaan zien hoe het allemaal gaat verlopen. Ik dank u wel voor nu in ieder geval. Jan Maarten Slachter, directeur van de Vereniging Effectenbezitters. De stelling was vandaag... KPN moet in Nederlandse handen blijven. Meer dan 700 mensen hebben gestemd. 85% is het eens met die stelling. En 15% is het ermee oneens. U kunt nog een reactie achterlaten natuurlijk via onze site www. Het zit erop voor deze week zometeen hier op Radio 1 Vrijdagmiddag Live. Live vanuit de kroon in Amsterdam met uw gastheer Jan Mom. Veel plezier erbij en namens mij een prettig weekend. Dag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer.